Met het, NOS het kernafvaltransport naar het Duitse Gorleben loopt ook bij het laatste gedeelte ernstige vertraging op. Het kernafval uit Frankrijk kwam na dagenlange acties vandaag in Dannenberg aan. Daar wordt het nu overgeladen op vrachtwagens. Inmiddels zijn de wegen rond het overlaatstation alweer geblokkeerd door activisten en boeren met tractoren. Greenpeace heeft een belangrijk kruispunt geblokkeerd met een vrachtwagen. In het Duitse parlement wordt woensdag gedebatteerd over de acties. Verwacht wordt dat mijn dame de Groenen zich moeten verdedigen omdat ze tot de blokkades hebben opgeroepen. De Franse oud-president Chirac moet voor de rechten verschijnen in een tweede corruptiezaak. Die speelde zich af toen hij burgemeester van Parijs was, tussen 1977 en 1995. Chirac zou zeven partijleden op de loonlijst van de gemeente hebben gezet, terwijl ze er niet voor hoefden te werken. Chirac moet in maart al voor de rechten verschijnen in een soortgelijke corruptiezaak. Minister Donner wil de Rijksambtenaren de komende twee jaar geen salarisverhoging geven. In een brief aan de vakbonden wijst hij hierop dat de salarissen van Rijksambtenaren... dit jaar al met gemiddeld 2% zijn gestegen doordat de eindejaarsuitkering is verhoogd. De minister wil verder het verbod op nachtdiensten voor 55-plussers opheffen. Donner noemt het niet meer van deze tijd om gezonde medewerkers... op basis van hun leeftijd uit te zonderen voor nachtdiensten.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 De kans bestaat de controleren door een dopingstraf krijgt opgelegd. In dat geval wordt de Luxemburger Andy Slek Toerwinnaar en gaat de tweede plaats naar Dennis Mentshoff van de Rabo-ploeg. Het weer in het zuidwesten regen later vanavond en vannacht ook in het midden van het land. Morgen wordt het geleidelijk droger, bij maxima rond 8 graden. Dit was het, NOS. Anyway. Zandvoort, heeft, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar en jij, jij beleeft het. Beleefd het. ZFM in 2010 al 20 jaar live ZFM met nu ZFM mijn naam is Why? Knockout FM. Knockout FM. <coughs> Robby? Ja. Waar is mijn bananensplit? Hé, hey, we zitten ik, in het tweede die uur die heb nog ik. weer. Ja, oh. maar ik hoor niks. Ik hoor hem niet. La la la. Heb je hem? La, la, la. Ja, nou hoor ik hem. Ah, vertrouwd. Ah, geluk, geluk. De nieuwe item: is top 5. Yes! Metal. Woe! Ik heb er zin in! Ja, ik hoor het. Kev breekt los. Zijn eerste nieuwe item. Nou. Ga ben, even... het gaat vandaag over muziek hè, ik top ga 5 ik muziek tellen. Uh... Break los. Ja, leuk hè. Nee. Ja, leuk. Super. Gaal top. Voor Frits. Cool. Jij Fantastisch. Vier, vier top 5 van muziek heb je. Nummer ja, Hij ja, heel ja. bekend voor. Heb ik ja. goed gedaan hè? Als, als eerste item is het Want leuk. ik dacht, laten we het eens eventjes weer terughalen. Want we deden altijd de top 5 muziek. Break los. En ik heb hem. En we gaan beginnen met de top 40. Wat een spanning. <laughs> ja, nee. Op nummer 5 staat uh, Rihanna met The Only Girl. Tussen haakjes in the world. Goed, hè? Eh? Uh, ja. Mahambi Bambi Ride Op nummer 4. Tayo Cruz op, met Dynamite. Op nummer 3. Duke Sauce. Duke -sauce met uh, Barbara Streisand. <laughs> ja, precies. En op nummer 1. Just The Way You Are van Bruno Mars. Ja. Nog steeds? Ja, en dat was uh, de top 5 van de top 40. Doppie. Wat een zin. Oké. Ja, dan hebben we ook nog Amerika. En daar op nummer 5 staat Nelly met Just A Dream. Op nummer 4 Rihanna met Only Girl. Nummer 3 Bruno Mars, Just The Way You Are. dat hebben we hem weer. Nummer 2 Far East Movement met Like A G6. Nou, mooi. Hè? Is een super lekker nummer. echt Leer. En de nummer 1, een beetje apart, ik heb hem nog niet geluisterd. Kisha met We Are Who We Are. Wat wow. een goed, ja, het is echt super. Nice. <coughs> Dan hebben we nog Engeland. Op nummer 5, Mike Posner. Je you tintje cooler than me. You're right, bitch. Speciaal voor jou, Mike, maar hij stond er ook gewoon tussen. I don't rest, uh, <laughs> Op nummer 4, CeeLo Green met Fuck You. Ik heb hem gisteren gehoord, of na vrijdag was hij dan bij Voice of Holland, daar zeiden ze Screwed you, in plaats van fuck you. ik zou jammer weer. Ja, het is ook. Screw you! Ja, echt. Ja, echt. Ik niks. Op nummer drie, Bruno Mars met Just The Way You Are. Op nummer twee, daar hebben we hem weer, Rihanna met Only Girl. En op nummer één, Cheryl Cole met Promise This. Wat een lekker ding is dat, zeg. Ik heb geen idee. En dan hebben we nog de tipparade. Op nummer 5, Eken met Angel. Op nummer 4, Jason Derulo. What If. Op nummer 3, de nieuwste volgens mij. Michael Boulay met Hollywood. Nou ja, die is wel lekker. Hè? Op nummer 2, Enrique Iglesias featuring Nike Nicole. Uh, Nicole. <laughs> <I'm searching>, <laughs> <huh>? <laughs> Nicole. <laughs> met Heartbeat. En op nummer 1, B.o.B featuring Rivers Kiyomo. Maar gewoon met Magic. Ik vind het zo'n leuk nummer. Ja, ja, ja dat en, was het. En jij gaat de uh, volgende keer ga je weer van iets anders doen? Ja, top 5. Uh, uh, nee, dit is een verrassing. Mm, top 5 verrassingen. <laughs> ja. De top 5 verjaardagscadeautjes. Ah. Mm. Ja, dat is nee, ik Nee, dat, ja, dat doe ik niet. Nee, dat wordt hem niet. Nee, dat nee, dat nee maar niet. Dat, dat zien we volgende week. La la la la. Maar uh, we hebben de bar battle. We hebben vorderingen, Mike. Vertel. Ja, ik uh, ben uh, de hele week uh, ben ik bezig geweest met uh, schetsen en zo. Ik uh, heb, uh, omdat ik natuurlijk ook nog uh, werk ernaast doe, heb ik toch wel nachtwerk oh, van. Heb maken. je dat zwaar? En, uh, ja, je moet toch wel wat uh, voor over hebben. En ik ben echt, uh, ik heb verschillende schetsen had ik gemaakt en het wou me niet lukken. En ik heb alles verscheurd, alles Het is nog vergooid. steeds niet gelukt. Het is wel gelukt. Hahaha. <laughs> Maar, uh, nee, maar het is uh, gelukt. Ik heb het nu een beetje in kaart kunnen brengen. En uh, we zijn nu bezig met de laatste touwtjes aan elkaar knopen. En uh, als het goed is, staat het hele plan op poten. Ja, en het is in de veen. 2 december is het waarschijnlijk vanaf 8 uur. Tot 1 toch? Tot 1. Tot 1 uurtje erbij zelfs. Van 8 tot 1 waarschijnlijk. Nog uh, altijd tot al, 1. Hè? Wij uh, willen bij deze iedereen oproepen om de sowieso. 2 december te komen. Ja, en ja, als absoluut. het uh, de flyer of uh, poster, of hoe je dat ook mag noemen, klaar is, komt hij op huis te staan. Sowieso. Ook bij mij op huis. Bij iedereen. En bij jou op huis, en bij jou op huis, en bij jullie op huis. Overal ja. komt hij te staan, jullie Hopelijk, komen niet uh, meer van steden ons, steden ons af. Hopelijk steunen jullie ons en zetten jullie het ook op jullie huis. Ja. En uh, we gaan er gewoon een, een gave avond ik van maken. Ik heb zelfs gehoord van mijn scoutinggroep, als jullie ons nodig hebben, dan zijn we er voor jullie. Heb ik nog even Hallo, misschien iets voor de luisteraars? drank drinken. Hé hey, jongens. Mochten jullie ons nou echt willen support en steun zoals Robin net al zei... ...dan kun je natuurlijk altijd een mailtje achterlaten op de Hive-site. Uh, doe een krabbel, maakt niet uit, laat het van je horen. En als jij voor ons zou willen flyeren, want we zijn natuurlijk met z'n allen best wel druk... ...maar wil jij voor ons flyeren en wil je ons ook nog misschien een beetje extra helpen... ...mag altijd en heb je ook nog een leuk idee, nogmaals, send het in, laat het horen. Het thema, het geven we die al een beetje cadeau? Of, maar... uh, nee? Nou, nee, nee, nee, dat doen we een week van tevoren. Als de posters uitkomen, dan ja, weet hij het Ja, de posters zijn... Dus. Dan, uh, dan uh, komt alles helemaal los en dan uh, mogelijk alles weten. Wil jij dit, uh, zou je dit eerder willen weten? Laat een krabbeltje achter, dus geef een goed idee of ga voor ons flyeren. Misschien dat, uh, dan geven wij jou een kleine sneak preview van wat wij van plan zijn. Ja, en uh, we gaan gewoon een gave avond van maken en we ja. gaan helemaal knallen. Zijn wel een paar dingetjes nog niet gelukt. Maar dat maakt niet uit, daar zijn wij Knockout fan voor. Niet alles gaat in één keer goed. Daarom komen wij altijd na het weekend. Ja, ja precies. Uh, precies. Wij zijn gewoon de prutsers die na het weekend komen. <laughs> wij houden jullie gezellig op de hoogte van alles en wij, uh, wij zijn de vrolijke boel hier. Vind ik zo. De vrolijkheid zelf. De vrolijkheid. En uh, ja, het weekend in is ook uh, weer begonnen. Ja, ja heb, ik ik heb niet gehoord. geluisterd. Ik ook niet. Ik, ik heb, heb wel gebeld, maar ze klonk heel erg stressvol. Ja, dus het was uh, ook heel stressvol, eerst want ik heb Sors van Dam ja. gehoord. En, uh, ja? Het was zo erg. Uh, nou Nee, niet erg, maar... Uh, ze waren wel ergens dus ja. Okay. Eerste uitzendingen, dan heb je dat altijd, heb je altijd. Bij ons ja, ook hè, yeah, Mike? Ja. Ja. Toen stond er gewoon een groep rappers voor de deur. Ah, ja. zo. gelukkig was ik er toen nog niet bij. Ik wel, ik helaas ook. Daarna is het een <laughs> stuk beter gegaan. Ja, ja, ja, ja. Helemaal top. Ja. Maar uh, ik denk dat we verder gaan naar het volgende nummer. Denk je het? Ja. Dus ik we weet het, het wel zeker. Paradise, See the Light. Kijk, oh, we oh, oh ja, project Even kijken. Gaat die komen? Na ja, bananasprit gaan gewoon wel Zie jij ook het licht. See the lights. See the lights. We gaan zo nog even afscheid voor jullie nemen. en uh, de agenda. Ja, de agenda nog. De agenda, is de agenda nog en dan gaan we afscheid voor jullie nemen. Nogmaals Paradise met See the lights. And I know that I'll be close to you. Confused, confused, confused, confused, confused, confused, confused, confused, confused, confused, confused, confused, confused, confused, Dan ja, daar zijn, zijn we weer! Had ik toch gelijk, want we hebben nog steeds Roger Sanchez. Wat? Dat je hier het geluid wat zachter moet zitten. Ja, weet ik. <coughs> ja, nou ja. Wacht ja, ik laat mijn broertje ook nooit meer doen. Dit is nou precies de reden waarom ik het liefst altijd zelf het programma maak. Nou, ik wil wel volgende week. Oh nee, uh, dat doet uh, Jim. Jim doet volgende week, dan doe ik die week daarna wel. Hij, hij doet alleen maar de muziek. Uh, oh, dus, uh, oh, net uitzoeken. zoals wat ik doe. Uh. Ja. Alleen ik vind het, uh, ja. Oh, nee, dat zijn uh, dingen voor ja? buiten de microfoon om. Maar, ga maar verder. We het toch in de microfoon. Maak me dol, maak me gek. Doe iets leuks. Het uh, agenda, zo. Nou, zal ik even vrijdag doen dan? Nou, doe jij maar gewoon alles. Alles? Nou, ja. vind ik ook goed. Nou, 12 november. Secret Flirt Deluxe in de Lection. In Zaandam. Westzaan. Er komen zes bezoekers uh, Ja, de prijs is 12,50 Mag ik wat nu... zeggen? Ja. Hoort het bij je plan? Wat? Want ik heb hem niet ik Ja, niet. ik heb hem ook niet, want ik heb hem hier op de... Oh. Daar <laughs> heb ik geen tijd Want gloeiende. ik heb hem een uur van tevoren, heb ik uh, alles uh, in elkaar geflanst Oké, okay, het spijt me Nee, het spijt, het spijt mij nee, ja, je heel vrij spijt het, uh, het Dresscode is uh, hot en sexy glitter en glamour ja, de Muziekstijl is house, de line-up is... Uh, Emilia Kanta. Mm -hmm. Miss Nicole. Salines. Silence, Silence maar ook. Gohan, Little mozien? Dutch. Ja. Nou, we gaan next. Next. Vrijdag, uh, Digital Disco. In de Amstelhaven in Amsterdam. Oh, Eén leuk. bezoeker. Oh leuk. <laughs> Prijs is gratis. Bole, bole. Is altijd goed. En uh, Het is van 9 tot 3. Uh -huh. We gaan naar zaterdag 13 november. Partycrackers. Uh, even kijken hoor. In Casa in Leiden. Van 11 tot 5. Oh. Uh, line-up Miguel Parch. Die is wel goed toch? 3 S en many, many More. Oh, dat moet wel een hele goede DJ zijn ja, hoor. die zaterdag, many more. Uh, Nog eentje. Tuig. In de Boom Chicago in Amsterdam. Prijs 8 euro. En de deur 10 euro. Het is van half 12 tot 4. Uh, en ook weer één bezoeker. En waarom is het aan de deur 10 euro? Ja, dat weet ik Altijd niet. Altijd duurder aan de deur. Line-up: uh, Victor Perez, Meester Moeilijk en uh, Flexmeister F. Van gehoord. klinkt goed. Zo, zo. Zondag. Wicked Jazz Sound Club Night. Dat is van uh, 11 tot 5 in, in de Sugar Factory in Amsterdam. Oh, zoet. Uh, de prijs is uh, 7,5 euro. En aan de deur 9,5 Line-up uh, Phil Harmanman, Phil uh, Hornman, D-Rock, Paul van Kessels, Floris van der Vliegt <laughs> en uh, uh, Diederik Reepstra. Ja. Goeie artiestennaam. naam. van der En uh, nou, de laatste op zondag is uh, Riesch. in de uh, Escape in Amsterdam van 11 tot 4. Yeah. Nou, daar hebben we weer 5 bezoekers. Wow. Het oh, oh, wordt steeds meer. De prijs is uh, 5 euro algemeen. Uh, ja line-up is uh, Sam uh, Fox. Ja, 10 euro, zei ik. Sorry, 10. <laughs> uh, abstract is uh, Fla Flava. Uh, Jasmine Labonne. Ah, die ken ik wel, die is goed. Owen Joy. <coughs> Wylan <Weilen coughs> Perry. Dalen <coughs> Pereira. En MCV. IP. En dat is uh, de line-up. Leuk. Het klinkt, klinkt heel spannend, een leuk weekendje, ja. zeg ik eerlijk. Ja, ik heb eigenlijk wel wat trek in mijn weekend. En uh, we hebben op opgedoen. de, trouwens op zaterdagavond de Willem Draaienstraat, hebben we ook nog een uh, verjaardagsfeest van Boyd Zuidam. Die, is, uh, die wordt ook al een aantal jaartjes oud. ga los jongen. Dus oh. 24? Nee, 21. 21. <laughs> <laughs> Hij weet het niet. Boyd, bij deze, Jim weet je uh, leeftijd niet. Ik weet het ook niet ja, ben... hoor. In ieder geval oud. Ah, je bent ja, wel, want hij, wordt, hij is vier jaar ouder dan mij. En dan ben ik in, in de maand van de 20. Hij wordt 22, dames en heren. Komen, Die komen, Ze gaan toch wel even kijken. Gezellig, nee, nee, nee, gezellig. We gaan gewoon een partijtje suipen, want uh, ik daar, ben erbij. Dobbelen, ja. dobbelen, dobbelen, dobbelen. Dobbelen, Even lekker beuken. Slaat, Robbie en mij... Kom naar de Willem Draaienstraat Oh dan gaan wij zo even dubbelen nog <laughs> Wij gaan zo direct dobbelen Ja wij gaan zo direct dobbelen want ik ben daar echt we gaan allemaal meesterlijk in Mensen die mee willen doen, dobbelen <laughs> Maar we gaan maar uh, verder naar uh, Adrian Lux met Teenage Crime, Axel en Hendrik B. Remode Oeh. Uh, I'm curious. Heerlijk nummer, ook wel bekend als het nummer dat het hele oogstblok heeft gerokt nog voordat het hier bekend wordt. Lekker doen. We gaan hier ook nog even doorknallen. Tot straks. Jazz met Felegrand en Funkerman met New Life. Nou gaan we luisteren naar mijn persoonlijke favoriet: Swiss House Mafia Met One. We zijn zo weer weer terug.